Thomas van Empelen, vooral Franklin, oftewel Rascal. Yo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, En je kan hem kennen van die grote plaats met repeat Echo. Doe je Echo? Ja met jou moeten doen denk ik als ik het zo hoor. Nou, ah ja, ja, goed. Die, die plaat kan je niet meer horen volgens mij toch zo'n beetje. Uh, ik kan hem nog wel horen, ja. maar uh, ik heb hem wel vaak gehoord dat ik het zo zeg. Ja, en dat, dat wordt je er misschien ook wel bij. Uh. Ja, misschien. Ja. misschien. <laughs> hey, ik begreep ook dat je net uit Amerika terug bent en uh, dat er geld naar je hoofd is gegooid ook. Ja, klopt. Daar moeten we het uh, later even over hebben aan het einde van je set. Uh, eerst, want uh, namelijk, ik heb een nieuwe track van je meegenomen met de uh, echte vocalen van Robin S. Hoe laat je zo'n grote zangeres zingen? Uh, nou, ik heb, uh, het is eigenlijk een oude plaat van haar ja. en die heb ik twee jaar geleden heb ik een nieuwe versie gemaakt met Janky samen en uh, eigenlijk waren ze zo'n fan van en Armada ook, daar is zij uitgekomen. Dat we gewoon contact hebben gezocht met het uh, team van Robin S. En zij was ook enthousiast om opnieuw in te zingen. Ja. En zo is die plaat gewoon. How, op... Hoe oud is Robin S? 7, een... 67 is het volgens mij. Was het dan Robin S.gmail.com? Uh... Oh, ik kijk even naar de manager, volgens mij niet. <laughs> ik weet het niet, maar, uh, maar. het stemmetje deed het nog dus voor Robin zeker, S. Zeker, zeker. Is een track die niet heel veel mensen kennen, maar het is wel uh, uiteindelijk een hele goede nieuwe single geworden van jou. Goed, hij zegt. Eh, ga hem draaien, dan gaan we aan het eind van je set nog even praten ook. Ja, helemaal goed. Gezellig. Zo. En ook nog uh, de Mix Marathon Track of the Week uh, bekend uh, te maken. Dat zou eind uh, vorig uur zijn, maar uh, ja, het is Paas. Hij is verstopt. Ik heb hem gevonden net, maar hij komt er zo aan. Ja, oké, okay, wat goed. Het is uh, Frankie Bizzardo's nieuws, daar gaan we later uh, naar kijken. Ja, eerst dus in de mix. Hij is hier. Rascal met zijn nieuwste single Shine on Me. Het werk van Chris Tussie in de set van Rascal, hier bij Slam de Pre-party van het weekend. Als dat je erbij bent. Hoe ga je op deze vrijdag laat het weten in de Slam WhatsApp? Vinden we lekker op de horen. Als je goed gaat de mix, anders hoef je niet te laten weten. <laughs> mix marathon in de mix, Rascal. Voor die herkennen we wel natuurlijk red lights. En get out my head. Bericht van Miel binnengekomen en willen jullie Franklin zeggen dat hij een heerlijk setje aan het draaien is. Groetjes Milan uit Zevenaar. Daar komt hij zelf ook vandaan terug. Mix marathon in de mix. Franklin. wil, verschal. Ik, uh, denk er uh, trouwens uh, Rascal, hoe schrijf ik dat? R S C L. Voor de socials, muziek, je snapt het wel. Mix marathon bij Slam Rascal in de mix. The world for the just can't sing, sir Boom, diggy, diggy, diggy, boom, diggy, bang need to a band, and you know that's bang When you set up, look for the television Don't go, shut up, no, they've been up Program, never fight, never fight But you know that can't bang, true Was racing hell. This path is just moving easy. How many times have I tripped and fell? Bad, bad bitch, but I kiss and tell. Hope my name doesn't get this and tell. This and tell. Yeah? Just look at my name, that's rumors. Cause the bitch more suck like Hoover. This bitch won't talk about wives. She more than can escort. Sucking like Uber. Never been a gunman, not a shooter. We still get hooked like tuna. I got sense, pounds and pens, Them, they only got sense of humor. Zat erin. Ja, dat denk ik ook wel. wat uh, was heerlijk. Hey, uh, we hebben natuurlijk die mensen een beetje warm gehouden. ook met een verhaal natuurlijk over het feit dat jij geld naar je hoofd hebt gesmeten gekregen afgelopen ja. weekend. Uh, je was in Amerika. Uh, Dallas en San Francisco. Klopt. Wat is het uh, plaatsdelict geweest? Uh, Dallas. <laughs> Dallas. <laughs> het, was, het, het was denk ik uit liefdadigheid, hoor. Want het was aan het einde van mijn set. En ja. Hij was een beetje met gebarentaal aan het praten, en ik begreep hem niet. Hij stond echt voor de boot Op een gegeven moment gooit hij eens namelijk dus ik was een beetje verward van, waarom gooit deze gast iets naam En hij ja. is er ook uitgezet, omdat hij wat naar hem gooide. <laughs> toen, toen de club dicht was, want ik sloot af, keek op de grond, lag er op Riesje van 10 dollar. Ah, dus ik, ik hoopte dan dat het echt heel veel geld zou zijn. Nee, maar het helaas. Is, uh, okay. Het was 10 dollar. Ja, het was wel mooi geweest dat het echt zo'n model was geweest. Die dan omgekeerd gewoon heel veel geld naar jou auto geluid. Maar ja. Ah, daar spreek ik me niet over. Uit. Dat, eh. <laughs> nee, dat is Amerika. Hé, hey, hoe is het grootste? Ik bedoel, Amerika is natuurlijk altijd alles overdreven. Alles groot en zo. En Nederland is natuurlijk altijd een beetje op iedere vierkante centimeter commentaar hebben. Mm -hmm. en hoe is dat voor jou om in Amerika te toeren? Ja, fucking vet. Ja, ja het is echt... Uh, die mensen daar, die hebben gewoon een andere energie. Met alle respect uh, vergeleken de mensen in Nederland. Ik denk dat Nederland de mensen misschien een heel klein beetje verwend zijn met alle talent dat we hier hebben. Ja, zeker. En in Amerika, uh, ja, ja ik, geen idee. Die energie is gewoon heel anders. Heel anders. En uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Dus ik, kon gewoon, uh, ik heb in Dallas twee uur gedraaid en in San Francisco drie uur. Het ja. Ja, was top. Gewoon uh, vijf uur totaal geknolst. Hey, Versico, je stond op een poster, begreep ik, met uh, F4Jack Interplanetary Criminal, afgelopen weekend. Ja. Um, wie staan er op die poster over een paar jaar? Dus in welke namen sta je dan? Ik hoop, weet je, het is dezelfde namen. Ja? Ja, zeker. Dit is, dit is het wel gewoon eigenlijk. Ja, dit is ja. het wel, maar ik, ja. Ja, ik denk dat het op een gegeven moment wel een beetje vernieuwing komt. Met allemaal nieuwe namen. Ook ook een paar gasten waar ik nu plaats van heb gedraaid. Die nu ook heel hard gaan in de US, Silver Bumper en zo. Maar ja. Dat, ja, ik, ik hoop dat ik er dan nog steeds tussen sta. Okay. Nog één journalistieke vraag: stel voor, ik zou je over vijf jaar tegenkomen. Wat voor een persoon tref ik dan? Ik hoop dezelfde persoon. Gewoon dezelfde, gewoon dezelfde persoon, persoon, dezelfde goede tunes. Ja, gewoon, uh, gewoon Franklin, gewoon Rascal. Right en je ja, goed de Pazas heeft hem gevonden, de Mix Marathon Track of the Week. Nog even applaus voor jou Resco. Dankjewel. dankjewel. Mocht je denken, wat was dit lekker. Ja, de meeste mensen weten het maar anders. R-S-C-L voor alle Insta dingen, alle Spotify tunes. Correct. thanks man, dankjewel. Dankjewel dat je er was. En dan nu de Mix Marathon Track of the Week, Frankie Bizzardo. Slam. Mitch Track of the week. Track of the week. week. Frankie Rizzardo. Shinjuku. Slam. Slam. Vrijdag Mixmarathon bij Slim, want dat betekent alleen maar grote namen. En ook een nieuwe Mixmarathon Track of the Week. Wat een ding is dit, zegt. Ik wist dat hij goed was, maar niet zo goed. Frankie Vizardo en Shin Yuku. Er zullen een paar uh, ayahuasca-sessies overheen zijn gegaan van de track, hij zegt. Uh, Zometeen in de Mixmarathon Fidelis.